Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama is vrij optimistisch dat er voor 1 januari een akkoord is over de nieuwe begroting. Dat zei hij na een gesprek van een uur met vooraanstaande democraten en republikeinen. Mocht er toch geen akkoord komen, dan wil Obama dat de democraten zijn eigen voorstel in stemming brengen. Als er op 1 januari geen akkoord is, treedt automatisch een pakket van forse bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. De Indiase vrouw, die begin vorige week in een bus werd mishandeld en verkracht, is aan haar verwondingen bezweken. Ze lag in een ziekenhuis in Singapore. De vrouw van 23 had ernstig hersenletsel en zware inwendige verwondingen. De groepsverkrachting leidde tot een storm van protest in India. De regering overweegt nu veroordeelde verkrachters publiekelijk aan de schandpaal te nagelen door hun namen, adressen en foto's op internet te zetten.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 is nu partijloos, maar wil na de verkiezingen premier worden namens die centrumcoalitie. De 69-jarige Monti hoeft zelf niet mee te doen aan de verkiezingen, omdat hij senator voor het leven is. In Delft zijn gisteravond zes mensen onwel geworden door koolmonoxide. Na controle in het ziekenhuis konden ze weer naar huis. Het onderzoek is gebleken dat de afvoer van de cv-ketel lekte tussen het verlaagde plafond...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 Dit is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. Met daarin een compilatie van oud en nieuw materiaal door de radiojaren heen. We kunnen er wederom niet omheen. Oudejaarsavond staat weer voor de deur. Sommigen hadden niet verwacht dit nog mee te maken. Gezien het mogelijke vergaan van de wereld op 21 december, geloof ik. Maar we gaan er toch weer aan geloven. Daarom tellen we deze vroege ochtend van 29 december alvast af naar 2013. Op 31 december 1976 vieren programmamakers Kees Slager, Roel van Broekhoven en Katrien de Klein oud en nieuw in Dordrecht. Een jaar lang verbleef de VPRO in de JJA Gouverneurstraat in die stad en volgde het wel en we van de straat en haar bewoners. Iedere week werd in het programma VPRO Vrijdag op Hilversum 3 verslag gedaan. Op oudejaarsavond zond de VPRO tot 11 uur 's avonds uit vanaf de straat, waar het een chaotische boel was. U hoort een fragment uit het laatste uur. De hoef in het eerste deel van de straat: allemaal huisjes op een rijtje en een rondje. En als je hier langs de ramen kijkt, dan zie je hoe verschillende oude jaren gevierd wordt. Bij Emmerich zijn de gordijnen dicht, die zitten naar Wim Cam te kijken. Bij Peters, daar is een ontzettende herrie: er wordt gedanst en gesprongen. Daarnaast zijn de gordijnen hier, met tanden En daar wat? komt Adje van de wielen. Die valt zo wat op zijn bek in de sneeuw. Hallo. Hallo. Wat doe je? Jouw ouders zitten uh, in Duitsland. Duitsland. Munchen. In München. In München? Ja. En heb jij van de gelegenheid gebruik gemaakt? Zeker te weten. Kom maar even bij Waar is je maat? Waar was je maat? even hey. Hey. Dat is binnen. Hey. Hey. Ik hoor het al. Is er een feest of zo? Ja, dat is, uh, ja, is een New Sinterklaasfeest. Sinterklaasfeest. in de kamer, De muziek moet wat harder, want anders stoort die denk ik. Zo? Hard. De muziek een beetje zachter, bedoel ik. Weet je, zacht. Boys! Okay, er, zijn, er zijn alleen maar jongens hier. Jongens, allemaal van de VPRO! Holly! Holly! Holly! Morgen degenen die zijn allemaal let. Ja? Ja, ik weet zeker. Al die jongens hier, jawel, denk ik... Uh... Nou, ik ga zo weer even weg. Ik even, mag ik even tellen, het is een feest, hè? Ja, ja gewoon een... Een little one. Onder elkaar. Onder elkaar. Maar hoeveel, er zijn veel te weinig vrouwen hier. Ja, maar dat geeft niks. Gewoon allemaal... Uh, we kennen elkaar goed, dus we zijn geen... Uh, je weet wat ja, ik bedoel. Er zit één in de hoek en die heeft een meisje op zijn schoot. En voor de rest? Ja, voor de rest... Uh... Ja, als Paul, kom maar, dat is altijd al zo'n leger geweest. Hij zit één keer uit te blijven, tam. Ja? Ja, maar de rest die, die zit netjes naast elkaar. De... Oh, er zit nog een vrouw, zie je. Ja. Twee vrouwen op de vijf, vrouwen, zes, zeven, vrouwen. acht, die jongens. Ja, maar wij zijn aardig goede vrienden van elkaar, dus uh, wat, wat we, we, kunnen, nou, we kunnen ons lachen met elkaar. Oh, je lacht met elkaar. Je hebt geen vrouwen nodig voor een goed feest, nee, Vrouwen zijn helemaal niet nodig voor een goed feest. Dat zijn wel wij. Oh ja? De kleine man, heb als, al je het te als je het goed met elkaar kan vinden, dan heb je eigenlijk helemaal geen vrouwen. Ja, je hebt een vrouw nodig. Later gaat trouwen in de wereld. Het lijkt me niet het lekker in deze hier een hebben beurt beetje... verklaard. Ze zijn allemaal, uh, allemaal uh, een beetje uh, lam. Hoe is het met je ouders in München? Wat? Ja, Ik weet niet. Ik denk dat het goed gaat. Dus, uh... Hey, Roel, uh, moet je wat drinken? of? Uh... Ik ga weer even verder ja jello, zie je? mag uh, ik Rosé jullie roze zeker? roze moet je zeker zeker. nee ik hoorf niet. ik wil even jullie goede... hey Maatje. maar wat is saaie aan? jullie zijn toch groen? ik kom zo nog misschien nog even terug aan wat te drinken. maar ik moet even verder. nee maar pils. als ja, maar we hoeven niet van de televisie en zo de rotzooi te komen. gewoon even een pilsje drinken. dan kan je dat uh, apparaat uitschakelen. Ja, en dan, dan kom je we, even kijken. zo kun je zien in wat voor verleiding hier komt. Hè? <laughs> na elf uur, want dan komt er aan weer een. Ge, droog, dan mogen jullie wegrollen, doen we na naar elf. maar ik ga hier weg, want hier zitten we twee vrouwen en ik vind, ja, ik vind ook die ze niet nodig hebt, maar ik ga toch even bij de buur. een nou, pulsie hebben dan? Ik kom straks ja, misschien ja. even terug. Nou, hey, ah, na okay. 11, maar dan moet het apparaat uit uh, zijn, ja, hè, want... Uh, hey, nog goede voornemens, jongens? Ja, oké. Okay. Uh, ik hoop dat het uh, jaar 1977 een heel verspoedig jaar mag worden. Ja, en uh, nou, ja, dat een uil een beetje minder... Uh, ja, dalen aan die van 8... Ik moest nergens mee vermoeien. Ik hoop tot 1977. Ik ga er langzaam weer Speciaal voor al die jongens draaien wij een plaat van een meisje van Do Joni Mitchell. Ja, en van die chaos in Dordt gaan we naar een hoorspel. Ook uit 1976. Piet Ponskaart presenteert het lunchpauzeprogramma voor de kantoormens... Werd Eind jaren 70 uitgezonden op Hilversum 1 vanuit Centrum Bellevue in Amsterdam. Het programma bood onder meer onderdak aan de populaire hoorspelserie De Avonturen van Piet Ponskaart. Dat geschreven werd door Jolande Nusselder en geregisseerd door Wim Noordhoek. Beluister aflevering 35 getiteld Mastenbroek's Oudejaar met Dick Swidde als Mastenbroek. Han Reiziger als Piet Ponskaart. Merilou Boes als Juffrouw Blokman. En Harmke Pijpers als Koffiedame Nel en mevrouw Hamstra. Het is dan eindelijk Oudejaarsavond 1976 geworden. In de intieme sfeer van zijn luxe vrijgezellenflat... laat de heer Mastenbroek, directeur van de firma Algemeen Elektriek... en als zodanig de directe chef van onze held Piet Ponskaart... zich onderuit zakken in zijn fauteuil en luistert naar de radio. Voorvallen uit het verstreken jaar passeren zijn vermoeide hersens. Zelfs op deze avond laat het werk hem niet los... en nog minder de zorg om zijn personeel. Met name Piet Ponskaart, hoofdafdeling Klachten... Dienstsecretaresse Juffrouw Blokman, Piets Nieuwe Hospita mevrouw Hamstra en Koffiedame Nel Goudswaard. Bekken dicht, Vliegen als het schaduw heen. Hm. hoe komen ze erop? Voor mij geen radio of televisie vanavond. Alsof er niet al genoeg ellende is. Gewoon rust en een lekker glas wijn. <tok> <tok> nou, het was me het jaatje wel. is om de dode dood niet als zo'n stomp schaduw heen gevlogen. Zo'n Piet Ponskaart, bijvoorbeeld, hè. Die tegen betaling, de werksfeer, op je kantoor een potje komt verzieken... en je op de koop toe nog eens komt trakteren... op die mens mensonterende apenpraat van hem. Hm. Lieve god, wat een ellende. Heeft zo'n mailpeer weer niet in de gaten... dat we nou al zo'n drie jaar ieder kwartaal brandoefening houden? Denkt hij dat er echt brand is? Zo gunnen hem niet. Ga daar zijn afdeling preventief aanvochten. Preventief? Zodelazer. Gevolg? Donnerschade. En weken achterstand alle Tiefers, ik word er weer helemaal beroerd van als ik er aan terugdenk. Help, help, brand. Oh, piepapotje dommer. Oh, oh, meneer Ponska, denkt u dat nou echt? Oh. Jee, mag wat he. Bent u doof, verdikkie mickie? Hoort u dan die sirene niet? Natuurlijk ja, wel, maar, maar ik dacht dat het gewoon weer zo'n oefening was. Oeh, uh, wat is dat? Blank, brusapparaat, hoe zwaar Oh, wat staat hier? Boah, uh, knop, krachtig indrukken, spuitstuk op vuurrood richten. Ja, dat ga ik doen. Piet, geef hier. Dat gaat zelf Pff. Ja, Nee, nee, nee, genade. Help, ik word helemaal nat en vies. Oh, Jatti Makkie, Get Verterry. Oh, mijn kooltruin. En mijn lieve Colbert, mijn Colbertje. Oh, oh, oh. Danskruim doet dat om, met vlug. Oh, nee, meneer Masterbroek. Niet uit het raam gooien, dat is gevaarlijk. Een onschuldige kostwinner. En dan haalt hij het ter afwisseling maar eens in zijn hoofd om last van gekte te krijgen. Je zou denken dat gewoon glazen al erg genoeg was. Je vraagt je werkelijk af hoe het mogelijk is. Maar jawel, Piet Ponskaat wordt echt gek. Over sparren. Actie in de bedactie. Jippieee. <laughs> nee. Nee, u gaat het niet naar buiten gooien. Oh, ik heb deze week mijn roodje gedikt. Meneer Ponskaart, ik vind u ontoerekeningsvatbaar. Ja, ah, Die blok, mannetje van me. <laughs> Je bent lief maar naïef. Kom op. <laughs> Kijk die rapportje, de dus sleut fladderen op de wind. Oh, Wat prachtig. Het lijken wel meeuwen. Daar vliegen ze, daar hun vrijheid tegemoet. Sorry hoor, Piet, maar heb jij het op zo'n boelpot op je aarsenschaar? <tie> Jezus, die ambulance stopt hier al, oh. En er komen twee ziekenbroeders uit in het wit. Ik ben benieuwd wie er het los is. Zo, Ponskaart, nou even kalm, hè? Deze twee heren hebben het beste met je voor. Het is de bedoeling dat je gewoon zonder verzet met ze meegaat. Dat is zonder meer in je eigen belang. Jij zult nou eens echt heerlijk kunnen uitrusten in een bosrijke omgeving. Maar, maar uh, uh, wat krijgen we nu, potjeju? Word ik hier op mijn eigenste afdeling wederrechtelijk van mijn vrijheid beroofd? Potje-dommetjes! Laat los, idioten! Kom, eventjes ontspannen, ja? Ja, help! Ik word... Oh, ze willen... Oh, oh! Nee, ik ben helemaal niet gek! Nee hoor, meneer Bofkaart! Het was al wel een heerlijke tijd. Ponskaart opgeborgen in een inrichting op de Veluwe. Zalig gewoon. Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Krijg je zo'n pittig sociaal werkstertje om je nek hangen... die erop tot blote knikjes komt liggen smeken... of je meneer Ponskaart nog een kans zou willen geven... Oh, meneer Masterbroek, we zouden u zo dankbaar zijn. Echt, ja. Meneer Panska zal een gat in de lucht springen. Ik oh, ben u blij dat u zo progressief denkt. Oh, trut op wielen. Zat me dan gewoon een beetje op te vrijen... omdat ze daar in die inrichting natuurlijk ook al lang... het alle Jezus heen en weer van dat stuk verdriet gekregen hadden. <lacht> Wisten niet hoe gauw ze hem weer kwijt konden raken. En hebben toen maar eens geprobeerd... of die goede oude zak van een masterbroek erin wil trappen. En jawel hoor, die trapte erin... gaf dat stuk ons geheel vrijwillig weer een kans. <lacht> Ik weet het, ieder mens heeft zijn gebreken. Maar jij bent bijzonder. Het spijt me dat het me van het hart moet. Maar het begint me alle, Jezus de strot uit te hangen... om hier overal in dit godverlaten kantoor papieren vliegtuigjes te vinden. Vouw ze dan van je eigen papier, als je het niet later kunt. Maar niet van die zodelazerste klachtenrapporten. Maar dan vergist u zich toch, meneer Vermooten? Het zijn geen vliegtuigjes, maar kraanvogels. Afdeling 33 uit het Groot Chinees Vouwboek. Nou, zal ik het eens demonstreren? Geef u hem maar hier. Ja, kijk. Als hij aan zijn staart trekt, dan bewegen ze vleugels en zijn kop. Grappig, hè? Ja. En die maken we nou al zes weken lang op creatieve, creatieve therapie. Nee, meneer Vermoten, De tijd dat ik maar wat uit het raam keek, is gelukkig voorbij. Moeten. Zo de lazers. Waar heeft die idioot het nou weer over? Zeg, glazen gehoord. Ik heet Mastenbroek. Mastenbroek dus. Is je dat nog nooit opgevallen? Ja, wat schreeuwt u nou? Sorry, maar ik, ik wist niet dat we vandaag alweer een rollenspel zouden gaan doen. Nou goed, u speelt dus meneer Mastenbroek. Ja, en wat moet ik dan nou spelen? Speel jij maar gewoon voor Piet Potskaart. Dat doe je al gek genoeg. En dan heeft die Ponskaat een nieuwe kamer met zo'n stookhospitaal. Dat zou je je gaan. Speciaal uitgezocht om mij te stangen. Hm. En dat trutwijf haalt het in de krenterige hersenpaan... om hier, als wij allemaal zitten over te werken... doopgemoedereerd te komen binnenstappen met een pannetje... met alle schoren drap. Ponskaats warme hap. Heer me was wat een harkerige trut. Zo'n gek, wat krijgen we nou? Je heer, vrouw Jammingaar. Zeg, man. Je moet wel eens gauw een nieuwe fles butegas bestellen, hoor. Met zo'n slap vlammetje krijg je het toch nooit op temperatuur. Dat dat stuk vleet er niet buiten zijn warme hap kan, is nog geen reden om dit allerbelazendste kantoor te komen vergiftigen. met die verpestende spruitestank. Halla, die jakkels, dat er pestlucht. Weg, weg ermee, ik donder het drama. Het Wil u daar alleen maar blijven? Het is één! Het is één! Eh, nou kan ik weer ademen. En jij, alle strutte sta me daar niet aan te concoloren met die bril van je. Of ik, ik frit je nog op, warme hap. Oh, god, god, god, waar ik toch dood en dood moet... als ik alleen al aan die misère denk. En dan moet ik die Ponskato overmorgen ook nog eens een keer in levende lijve zien. Nee, nee, nee, over mijn lijk... Dat kan ik niet meer opbrengen. Echt niet. Ik, ik, ik weet het goed gemaakt. Die glazen gaat 2 januari. Een flinke tijd met vakantie. En dat hij maar ergens mag insneeuwen. Daar heeft hij toch niks aan in de gaten. Zo. Nummer 1 op de lijst van de goede voornemers voor het nieuwe jaar. Ponskaart vervroegd met vakantie. En nou, als het er zo lang zal opdellen, anders ligt hij alweer op één oor... Ja, hallo, met het huis van mevrouw Hamster, hè? Met het huis? oh, ho, oh, oh, ho, oh, waarom zijn je niet gewoon met Piet Ponskaart? Dank u wel, meneer Masterhoek. En u ook nog gelukkig nieuwjaar. Zo, Ponskaat, jij mag dus zomaar zelf de telefoon opnemen van je hospitaal. Nou, dat is niet de regel hoor. Maar uh, mevrouw Hamstra ligt al in bed, ziet u? Ja, we hadden nogal zwaar gegeten en uh, nu speelt haar maag op. Oh, toch, toch, toch, dat vrouw Ham, en gaat toch? En wat hebben jullie dan wel gegeten als ze zo zwaar was? Hm? Spruitjes met zuur soms nee, nee, meneer Masbroek, wentelteefjes hebben we gegeten. Wat is dat nou weer voor smeerlapperij? Nou, dat zijn de oude boterhammetjes van de hele week... die niet door het gehakt zijn gegaan dus. En die bak je dan in rundvet en dan suiker erover. Oh, nou, best lekker, hoor. Zeg, Slome, waarom lig je eigenlijk nog niet in je nest? Het is al tegen twaalf en wist je dat? Ja, ja. Normaal had ik al lang in mijn bedje moeten liggen, maar eh, ik zit met een kruiswoordraad zodat ik me niet af kan krijgen. Ja, voorlopig ben ik dus veel te gespannen om te gaan slapen. Zeg, meneer Masterbroek, weet u misschien een ander woord voor sloom van zes letters? En het begint en eindigt met een G. Glazig soms? Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht u nou even? Ja, dat is hem. Hoi, hoi, hoi, hoi. Heel erg bedankt, meneer Masterbroek. Graag gedaan, Ponskaart. Zeg man, ik zat er net aan te denken om jou in januari alvast vakantie te geven. Maar, maar, maar, maar, maar ik, ik, ik was juist van plan om, om in juli over de Veluwe te gaan fietsen. Dan is het veel mooier weer, ziet u. Januari of juli, pest weer is het toch altijd. Je hebt toch wel eens van vakantiespreiding gehoord? Nou dan, jij gaat 2 januari naar die godverlaten Veluwe, Begrepen? Maar ik moet mijn kettingkast nog oliën. Daar heb je dan morgen de hele dag de tijd voor. En pomp vooral je banden goed hard op. Wel rustig. <lacht> dat is geregeld. Drie weken geen ponskaart op mijn lazerij. Dat is een heerlijk vooruitzicht. Dan kan ik die allerradigste blokman ook zo af en toe eens naar mijn kantoor laten komen... voor een heel speciaal spoedklusje. Wel, dat vrouwtje is de laatste tijd nogal op een afstand. Die schijnt op de een of andere manier iets in die gruwelijke Ponska te zien. Je vraagt je af hoe dat in godsnaam mogelijk is zo'n leuk, lekker jong wijfje... Mm, dan begint ze je uit te leggen dat die Ponska toch soms zo eenzaam kan kijken. Oh, romantische trut. Je verblokt alsjeblieft. alsjeblieft. Hiervoor je staat een man met een zwaar en moeilijk leven achter zich. Die niks liever wil op deze wereld dan uh, gewoon een fletje, gewoon een poedel. En voor mijn part iedere dag gewoon spersieboontjes. Juffrouw Blokman, alsjeblieft. En hey, meneer Masterbroek, wat vind ik dat nou naar voor u. Ik houd er echt waar niet van om mensen teleur te moeten stellen. Maar ik heb er net een beetje gejokt tegen u. Hmm. Ik heb nog wel geen vaste trouwplannen, maar ik ben gewoon stapel op hem. Ik weet zeker dat we elkaar nog eens in de armen zullen vliegen. En dan zal hij zeggen, juffrouw Blokman, zeg maar Piet. Vertel op Blokman, Piet Hoe, Piet Jansen, Piet Pieterse, Piet Krediet, Piet verdriet? Jezus, Blokman, vertel op, Piet Hoe. Nou, als u het zo graag wilt weten, uh, Piet Ponskaart. God, God, God, God, wat een ellende. En dan denk je als verstandig man... Die romantische jonge troelen, dat is toch ook niet alles... waar die tegenwoordig allemaal niet op vallen. Er is geen pijl op te trekken. Dan kom je tot een zogenaamd realistisch besluit. Een vrouw van je eigen leeftijd hoeft niet echt knap te zijn... als ze maar een klein beetje aardig oogt, zo in bed... Hm? Gewoon, iedere dag, Hollandse wat een geregeld leven, huis en haard. Bescheiden eis toch, hè? Lijkt een prima idee. Behalve als je zo stom bent om dat vrouwtje hammengaas te polsen. hier van de Lazarus, hoe kwam ik zo stom? Dan breekt hij los. Die zit daar als een kloek boven op die Ponsgaatvander. En als er maar iemand in de buurt komt, begint ze luid te kakelen. Ja, met mevrouw Hamstre. Ja, hallo, mevrouw Habega, U spreekt hier met de heer Wastenbroek, directeur van de firma Algemene Electric. Tja, mevrouw Hamminga, ik hoop niet dat ik u overval... maar het schoot me ineens zo door het hoofd... dat u toch wel vaak s'avonds alleen moet zijn. Net als ik trouwens. Nou, dat gaat wel, hoor. Ik ga om negen uur naar bed en om zes uur sta ik weer op. Ah, maar lijkt het u dan niet leuk om mij en mij... dus is te vergezellen naar een nette gelegenheid? Een concert of zo? U houdt toch wel van Mozart? Krijg ik je nou goed door, viespeuk? Ben jij er zo eentje die het bestaat om alleenstaande vrouw de stuim op het lijf te jagen? Hoe eet je ook weer? Dat is een mast van de hoek. Mastodont. Goed. Dan zal ik je naam wel even met een zedenpolitie doorbellen, hoor. Had dat dan meteen gezegd dat je er zo eentje was, stookwijf? Trut. Kook jij maar koning koningin de soep van je eigen bril. Eet smakelijk. Tja. En dan heb je nog die Nelgoudsraad, onze koffieladies. Nou, een weelderige vrouw, wat zeg ik? Een brok, een stoot. Maar die schijnt ook wel iets met die allerakeligste pondkaart te hebben. Nel! Nou, Nel! Nou, ja, man, hier ben ik al! Nel! Nou, wie nou, is er nodig? Nou, even serieus. Vind je mij autoritair? Ja, als je me nou eerst eens even uitlegt wat of je daar weer mee bedoelt. Nou ja, dat ik nogal uh, bazig ben. Ja, een klerenleier ben je wel af en toe. Nou, ga je met me mee naar de bioscoop vanavond? Sorry, je had het aan eerder gezegd, man. Ik heb al een afspraak met Polskaart. Maar yes. juist. Je kunt gaan, Mel. Nou. En Heren met Metivis, ik ga maar afwijselijk dronken worden. Alweer een fles leeg. Geen nood, geen paniek. Er staan er nog drie te chambleren. En die gaan ook allemaal op tot de laatste druppel. Oh, jezus, wat een pestavond. avond. Waarom word ik niet met rust gelaten? Wat moet ik met al die allerakeligste gedachten? Maar er is één lichtpuntje. Die gaat zit tenminste niet bij Blokman op de kamertje te slijmen. Die moet bij die stookhospitaal van hem oud brood vreten. De hele avond. Hoe is godsmogelijk. Hm? Fijn, de kans bestaat dat die schattige blokman... helemaal alleen op dat leuke meisjeskabertje van de zit. Misschien wel traantjes. dan, bel dat vijfje op. Die niet wacht, die niet wint... Oh, de melazer. Spreek ik alweer met zo'n bedonderd huis. Wees het zo fatsoenlijk, man, om je naam te zeggen. Met Frits. Moet je van Blok wel spreken? Ja. En wel nu? God, aan toe. Wat is het daar een Ja. We zitten net met een aantal leugen aan de fondue. We zijn wel lam, zeg. Zeg, uh, Betty. Of je even aan de telefoon wil komen... is er een of andere oude lood voor je... Je opa of zoiets. Uh, sorry. <laughs> je van is wat aangeschoten van een witte wijn. Of u het wilt terugbellen. Laat maar. Frits. Frits wie? Frits van Du? Of zo iemand. Godslazer, wat een afgrijzelijke bal. Oh, wat kan ik er tegen doen dat daar een stelletje geitenbrijers die blokken dronken zitten voor? Om het dan te met zo'n oh oh oh oh Nou ja, ze doet ook maar, die Ja, ook dat nog. Nou, goed dan. Gelukkig nieuwjaar dan maar, Maste Broek. Dan ga je, man. Oh, een het lijkt alsof ze allemaal hier bij mij stopt die rotroep aan het afsteken zijn. En waar heb ik al die ellende verdiend? Ik ben toch de kwaaiste niet? Jezus, dus, wat heb ik allemaal moeten verdragen dit jaar? En ook nog eens een keer geprobeerd om die rotroep op kantoor te democratiseren. Alle tiefste uitvinden van de duivel. Hans Kruid wist het weer binnen de kortste keren te verklopt kostenverhoogdig. Maar ik heb het geprobeerd. Aan mij heeft het niet gelegen. Ja, wat u zegt, meneer wastebroek Wat u zegt. Wat, wat, wat, wat, wat, wat zit jij in je broek te scheiden, mannetje? Denk je dat ik je zal opvreten? Denk je dat je verkracht zal worden? Kijk eens hier. Ik ben je chef. Maar daarom ben ik nog geen beul. Ik, Ponskaart... Ik ben je medemens. Begreep ik? Ik kom niet van een andere planeet of zo. Ik ben maar gewoon Joop. Joop en Piet. Voor onze lieve heer zijn we allemaal hetzelfde in onze blote reet. Denk, denkt u dat echt, meneer Masterbroek? Joop, voortaan. Denk er aan Piet. Joop, dus. Op dit kantoor zijn geen meneeren en mevrouwen meer vanaf vandaag. Gewoon. Piet. Joop. Nou. Uh, wat u zegt, meneer Wasterbroek. Uh, uh, meneer Joop. Joop. Maar hoe heet die schattige Blokman eigenlijk van voren? J juffrouw Blokman bedoelt u? Nou, daar heb ik eerlijkjes geen, geen idee van. Juffrouw Blokman en ik kunnen echt uitstekend met elkaar opschieten. Maar we hebben altijd een gepaste afstand in acht genomen. Heus waar, Joop. Hou toch op met het godsalle christusige Joop. Lambelul. Schijnhuilige huichelaar ben je... Een gepaste afstand. Man, hoe kom je erop? En voortaan heet ik ook weer gewoon meneer Masterbroek. Verstaan? Jazeker, Joop, uh, ja. Masterbroek. Alle donders. Ik ben het van die allerellendigste gedachten. Nog even, ik ga even een stukje doen. Even weg met die hele akkerige rotroep in mijn kop. Oh, oh, oh, oh, oh wat een oh. Ik vind u autoritair en daar sta ik achter. Ja, een kleren ben je wel af en toe. Ik vind u autoritair en daar sta ik achter. Ik vind u, ik vind u, uh, uh, uh, uh, uh, uh, helemaal niet zo aardig. Ik vind u autoritair en daar sta ik achter. Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik, ik je nou Ik je nou Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik je nou Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik vind u. Ik je nou goed door, Ik nee, nee, nee. Dat is gelogen. Ik Ik ben wel Ik hoor Ik Heel erg aardig zelfs. Ik ben niks autoritair. Ik, ik, ik ben alleen maar heel erg moe. Heel erg moe. Be begrepen? Nou, uh, Waar is nou Nou, hoor je me? Je moet naar me luisteren, nou, alsjeblieft. Nou, oh, luister nou toch. Nou, alsjeblieft. Nou, kun jij me niet even zeggen dat je me, je me best een beetje aardig vindt? Ja. Yeah. Mooi, het hoorspel getiteld Mastenbroeks, oudejaar uit 1976. We gaan weer even terug in datzelfde jaar naar de JJA gouverneurstraat waar Slager en Van Broekhoven aan de boemel zijn... en Katrien de Klein rustig de uitzending afprobeert te ronden. Wat maar ter nood lukt, want het is immer oudejaarsavond. Ik, ben, ik word al niet misselijk. Eén keer ben ik, ben ik mijn kop door. Te... oh juist aanvallen. Mm. Nou, ik ben heel erg Ik heb Jans uur en 6 minuten. Je zit er warm binnen dat jullie naar buiten zijn. Ja, We zijn ja. Op de straat. Veel lawaai. Veel gelach. Nou, Veel drank. Even, <laughs> Precies. Nu mag het, hè? Kees, je zit ze te voeren. Oh. Kees zit met een fles aan de mond van deze mm. twee vrouwen. Dat dat kan ja, ik vind het lekker. Nee, nee, nee dat joh. is voor opa. opa. Op de kofferdeksel van de auto. Zo kan je het nieuwe jaar maken. Oh, nee. oh, nee. overkant again. komen er nog twee vandaan. Ik Roel! een Weet je wie er de jaren is? over een uur. Oma de boer. Op 1, 1 januari is Oma de Boer jaren. Dan gaat hij versje 9 weer. Nou, weer weer van de tijd. Jezus, jongen. <laughs> Stel wilde wijzen hier. Is dit de neergang? Mag we nou zingen even drinken, Ken? <laughs> ja, Wat? <ja, ja. hast> we <Ja, ja. hast> drinken! hebben drinken, Ik drinken. Drinken. Drinken. Drinken. Drinken. Oh. heb <hast hast> Nou, is een leuk dat lijkt me ook een prima voornemen voor het nieuwe jaar. Ja, ja, ik denk dat ze het volhouden. Ja, nou, niet. Ik denk het ook niet. Ik is voor oh, Aad. Die ja, hebben we Die is voor Aad, die is voor hebben we Die is voor die is voor Even kijken. Even een er zijn he, geen, geen, geen pils meer. Roel, even kijken. Nee, wij moeten even op pils uitgestuurd, nee, wat doe je nou? nou we komen er de ik wil het flesje alleen zien hoe schoon het Ja, ik vind dat we nog een goede wens aan het Nederlandse volk voor 1977 moeten Ik wens Prins Bernhard een goed 1977 en nog vele miljoenen. Maar dan Prins oh, Bernhard Dat heb ik toch? ook. Pils. ook. Pils. Pils. Pils. Is dat zo? Kijk, nou kijk. Nee. Mooi als hij ja, nou mij. Wat moet Prins dan met die balloenen? Nou die vinden. kan je toch op mij geven? Balloenen? Nee, Meljoenenloof. Volgens mij wordt het oudjaar heel duidelijk. Kan je Kunnen we niet doen wat nu al 12 uur is? Zullen we het even 12 uur laten slaan? 3 minuten verder. Ik kijk uit het raam van de wagen waar ik zit Er zie vuurpijlen, rode en groene en gele. Het is nog geen 12 uur, maar ze doen het vast voor ons omdat wij hier zitten. Het is bijna afgelopen dit programma van 3 uur. Een beetje rommelig misschien, maar toch gezellig, hoop ik. Vond u het ook? Hebt u me een half uur geluisterd? Straks na het nieuws van 11 uur komt Radio vrij België. Wat wij altijd hebben van de VPRO. Daarna van 12 tot 1 uur Amigos die muzika. En daarna gaat de radio ook nog steeds door. Ik ga wel zeggen wie er allemaal mee hebben gewerkt vanavond. Ben Leenman de Leensveld, Ruud Berghout. Een hele aardige manier van de PTT die alle aansluiting heeft gemaakt hier. Barbara, Bob Visser. Nou, en hier in de straat hebben we rondgelopen en lopen nog steeds rond. Roel van Broekhoven en Kees Slagen. Simone Groenier het lekker thuis vanavond oudejaars te vieren. Ik hoop dat ze het leuk heeft gehad en nog steeds leuk heeft. Al was het gelukkig nieuwjaar. En ik was Catherine de Klein. Volgende week om 8 uur beginnen we weer opnieuw. Nieuwjaar, weer het programma. Vpro Vrijdag op 3. Ik zeg u nu vast goeiendag. Ik wens iedereen een ontzettend goed nieuwjaar. En uh, nou, als u zin hebt dan kunt u weer blijven luisteren. Iedere vrijdagavond van 8 tot 11 uur. In dit programma Vpro Vrijdag op 3. We luisteren nog even naar de laatste geluiden uit de JA couverneursstraat Ik ga voor de bal. Pas door. Nooit zo'n uur gewinnen. Krijg je pils, staan in die dingen? In de wagen. Zal ik het even halen? En jullie dan? De wagen gaat weg. Zal ik het even halen? Ik moet dit toch wegbrengen dan haal ik het gelijk even. Nee, kom. Kom op. Van de 7 euro. Hé, je had het goed weg man. dit Ja, ze hebben geen pils meer. En uh, ze gaan pils de pils in de dubbelwagen even halen Kan dat nog wel even? Het is 11 uur, Kees. Ja, die, die, maar het is zuiver als te erboven. Je moet naar huis, Kees. Nee, maar even. Oh, God. Kees, je moet naar huis. Je moet naar huis. Eén keer kratje peels. Kees, je moet naar huis. Hou je bek. Je weet dat we afgesproken hebben. Hè? Dit was live vanaf de JJA-Gouverneurstraat in Dordrecht op 31 december 1976. Bente Hamel maakte in het afgelopen jaar... de nu volgende aflevering van de mini-documentaire-reeks Eén Minuut. Terwijl, zoals in het vorige fragment, velen zich bezatten op Oudejaarsavond... wacht dit gezin op het einde van de wereld. Ieder jaar weer. Pst, 1 minuut. We zaten aan de pijlpinda's. Dat was altijd op Oudejaarsavond bij ons... En um, we zaten wat kaartspelletjes te doen en steeds naar de klok te kijken. Van nou, aftellen, zoals anderen aftellen, van, om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Dan was het voor mij in ieder geval het aftellen naar het einde van de wereld. En door de manier waarop mijn moeder mij opvoedde... met het, het volste vertrouwen dat God altijd alles oplost... had ik niet echt angst. En ik vond het eigenlijk heel normaal om zo te denken. Dat de wereld zou vergaan en dat mijn klasgenoten dood zouden zijn. En hun ouders en de leraren en de buren. En ik had dan een bepaald beeld dat overal lijken zouden liggen. En dat we die moesten opruimen, dat we grote kuilen moesten graven. Dus ik zat op Oudejaarsavond echt, uh, echt door te wachten. Ik ging naar het balkon, ik hoorde het knalvuurwerk. En ik dacht van ja, nu, nu, nu, ja, nu. Het einde van de wereld kwam ook die keer niet. In 1985 maakte Paul Aalbers op 31 december een extra lange aflevering van het programma Boeken. En in deze aflevering werden, zoals gebruikelijk, de beste boeken van het afgelopen jaar besproken. Maar ook was diverse schrijvers gevraagd een oud en nieuw verhaal voor te komen lezen. Baudouin Bug schreef speciaal voor deze gelegenheid dit verhaal... over een Maoïstische oud en nieuw viering in een communistische woongroep. Een Maoïstisch nieuwjaar. De discussies over het wel of niet vieren van kerstmis... waren nog geen tien dagen achter de rug of we begonnen weer opnieuw. Mocht de Maoïstische leefgemeenschap zich overgeven... aan de viering van de jaarwisseling 1971-1972... het kerstfeest dat we gevierd hadden op Tweede Kerstdag... een datum die niet geheel ontoevallig samenviel... met de 78 ste verjaardag van de grote roerganger... was ronduit vreselijk geweest. Liedek had smeer gekookt en de kindertjes, Fit en Ja, hadden overgegeven... Dolf, het ideologisch hoofd van onze leefgemeenschap, had de hele dag zitten zeuren dat we eigenlijk schandelijk bezig waren door het te vieren, door het kerstfeest te vieren. En ik had, wanhopig van verveling, een boek met de lege orders van Stalin zitten bestuderen. En Polly had de hele dag voor het raam gezeten en Sirius was gaan wandelen in de troostloze buitenwijk waar wij met ons zevende woonden. Toen we ziek van de hars, opstonden op de 27 december, ontbeet niemand en gingen met z'n allen koffie drinken op de praatzolder. Dolf, die nooit stuk te krijgen was, begon direct te zeiken. Die kerstboom kan nu al weg, hè? dat ding misstaat. Wie zet hem aan de straat? Ja begon onmiddellijk te huilen. Waarom moet hij nu al weg? Hij is zo leuk met al die rode ballen en die lampjes. Mama zei dat hij tot nieuwjaar mocht blijven staan. Dat heb ik de jongetjes inderdaad beloofd, zei Liedeke. Maar god voor de god verblijven nou de komende jaren... dat gekloot houden, gekloothouwerschot, Dolf. Zijn nou eigenlijk maar, wist of niet? Waarom blijven we vastzitten aan die burgerlijke, decadente en kapitalistische dingen... Als we het Maoïsme serieus nemen, moeten we leven naar de eisende plichten... die de voorzitter ons in zijn werk heeft gesteld. Dan kunnen we de waterlijnen wel afbreken, de douche de deur uitdoen en nooit meer aardappels eten, de Syriërs. En elke dag een half bakje rijst op peuzelen en verder niks. Net als die Chinezen, vroeg de pol toe. Mogen we tot laat opblijven, vroeg Fit. En de discussie wel of geen nieuwjaar ging onmiddellijk woeden. Wat bedoel je, vroeg Dol van de kleuter... Alle jongens en meisjes op school mogen met oud en nieuw tot heel laat opblijven, babbelde Fit. Die niet wist welke commotie hij zou veroorzaken. <lacht> Dolf ging staan en kreeg een rood hoofd. Ik word hier nog eens getikt van. Hoe komen die kinderen nou weer op oud en nieuw? Dat hoor je toch? Op school gehoord, zei Liedeke rustig. Ik hoor ze nooit over het Jénang-congres, over de taak van de staat... of over de oprichting van de Volksrepubliek. We moeten die kinderen beter opvoeden. Vertellen over de 1 oktober 1949... Ik werd doodmoe van Dolf, maar besloot voor de zoveelste maal... weer eens tegen hem in te gaan. Wat moeten die kleuters nu met zo'n datum? Dat komt later wel, het zegt ze toch niks wat er in 1949 in China gebeurde. Dat zou wel zo moeten zijn, brulde Dolf. Mogen we opblijven, zeurde Jador. Ja en wit gaan jullie even beneden spelen, sprak Liederike geïrriteerd. De jongetjes liepen mokkend de trap af en de volwassenen bleven zwijgend zitten. Dolf benen met grote passen over de zolder... Dit gaat me toch echt niet meer gebeuren. Dat ik na die verschrikkelijk reactionaire kerstgebeurtenis ook nog eens oud en nieuw moet vieren. En er zal wel weer over gestemd worden, maar ik zeg jullie dit. Als er hier oud en nieuw gevierd wordt, verlaat ik de commune. Zal ik je het woord democratie eens uitleggen, siste Sirius? Nee, dat hoef je niet, lul. Ik zal jou eens wat uitleggen dat Mao vlak voor het uitroepen van de Volksrepubliek... een stuk schreef met als titel over de democratie van de volksdictatuur. Een stuk dat je echt eens moet lezen, doseerde Dolf Pinnig. Staat er in dat stuk dat het vieren van oud en nieuw verboden is? vroeg ik. Dat niet, maar oud en nieuw is niet in de geest van het Maoïsme, zei Dolf. Liedekens sprak zachtjes. Gij niet wat te vers, schat. Nieuwjaar is ongeveer het grootste en meest luxe feest in de Volksrepubliek. Ze schieten er voor een vermogen aan vuurwerk in de lucht en ze versieren alle straten. Stomme trut, dat was voor de culturele revolutie. Dat is allemaal afgeschaft. En waar staat dat dan in Mao's geschriften, vroeg ik? Het staat er, zei Dolf stellig. En waar dan, vroeg ik weer. Als ik het zeg dat het er staat, dan staat het er, reden Dolf. Haal de Selected Works van de voorzitter in Zuid-Kastbouwde Sirius... dan kan Dolf ons even die passage aanwijzen. Het staat niet in de Selected Works, maar in de dertigdelige Complete Works... probeerde Dolf zich eruit te redden. Nou, die hebben we niet en die kunnen we ook niet lezen. Want die zijn Chinees gedrukt. Kun jij Chinees dan lezen, Dolf? Informeerde ik op hatelijke toon. Ik heb nooit ergens een citaat van de voorzitter over oud en nieuw gevonden. Ik heb het echt gevonden. Ik, ben ik weet het echt zeker. Ik ben er zeer benieuwd naar, zei Polly. Ik ook, Dolf. Kun je niet even voor ons opzoeken? Dolf was gaan zitten en zo schoof zenuwachtig op zijn stoel op en neer. We wisten allemaal dat Dolf een citaat van mouwen over het vieren van Oud en Nieuw verzon... omdat hij een hekel had aan onze burgerlijke bindingen... met de feestdagen en andere westers, decadente zaken. Dolf begon op zijn nagels te knauwen, rolde daarna een nerveuze checkie en ging weer staan. Morgen heb ik het citaat gevonden, zei hij met een enigszins onzekere stem. Dan zul je waarschijnlijk vannacht nog een boek van Mao moeten drukken... Dreiterde de serieus. Hou op met Dolf de jenne, ze liet ik er boos en legde een arm om Dolf. Ze troostte. Ach, liefdeskameraad, laat je toch niet stangen... door die Marxistisch-leninische amateurs. Als jij zegt dat Mao dat geschreven heeft, dan zal het heus wel zo zijn. Ik keek Dolf in de ogen en zag dat hij het zelfs niet gelooft. Dagenlang zat Dolf in biografieën van Mao en de voorzitters eigen werk te snuffelen. Hij was op zoek naar een niet-bestaand citaat. Dat wisten we allemaal... Af en toe vroeg iemand van ons, en hoe zit het met dat uh, citaat, Dolph? Dolph reageerde niet. Lideken nam voor hem op. Laat de jongen toch met rust, het is al heel gezoek voor hem. Mogen we rotjes kopen? Zeurde het ja. Hij kreeg een klap van Lideken om zijn oren en ging huilend op de praatzolder zitten mokken. Fit kwam naar mij toegekomen en fluisterde in mijn oor. Heeft Mouw het opblijven op oud en nieuw nu verboden of niet? Ik keek Fit aan en besefte heel kort, dat is waar, in wat voor een krankzinnige leefgemeenschap ik woonde. Alles werd getoetst aan een oude man die duizenden kilometers verder in China woonde. Mijn twijfels verdeden snel, want vlak daarna dacht ik... Mao is onze grote roerganger die ons zal leiden naar de communistische heilstaat. Op 30 december 1971 belegde Dolf, zeer tegen zijn gewoonte in... om tien uur volgens een huisvergadering. Hij wiepte onrustig op de stoel bij zijn bureautje. Je hebt het uh, citaat gevonden, vroeg Sirius Olek. Gadverdamme, kun je Dolf nou nooit met rust laten, klaagde Liedeke. Dolf reageerde niet op Syriës gezar. Hij keek strak voor zich uit en begon pas te praten... toen we allemaal gezeten waren en vol verwachting naar hem keek. Kameraden, ik heb mij vergist. Het citaat dat ik bedoelde gaat niet over oud en nieuw... maar over de toelaatbaarheid van het vieren van Pasen. Laat zien, laat zien, schreeuwde ik enthousiast. Ik heb dat citaat niet hier, maar ik heb het gevonden... op het kantoor van de Rode Tribune probeerde Dolf er zich uit te redden. Zeg het nou toch gewoon, Dolf, dat Mouw zich nooit over welke feestdag dan ook heeft uitgelaten... maar dat jij eenvoudig geen enkel feest wil vieren, dronk Polly aan. We mogen dus rotjes gaan kopen, mama, juichten David en, si en Vit. Nee, nee, en nog eens een de dolk. er komt geen rotje in huis... en we doen net alsof er niets aan de hand is met de oud en nieuw. Nou, dat zal dan nog moeilijk worden met al het geknal op straat, Wie er ik er voorzichtig tegen. Gij jij me ook al afvallen, klaagde Dolf, die het psychisch bijna niet meer aankomt. Zijn zinloze gezoek waarvan hij vanaf het begin had geweten dat het geen resultaat zou hebben... had hem nagenoeg tot een zenuwpatiënt gemaakt. Kort en goed, we kunnen lekker oud en nieuw vieren... en ik kan met de jongetjes vuurwerk gaan kopen, zei ik pesterig. Is de huisvergadering klaar, drong Sirius aan. Kunnen we nou ieder ons gang gaan? Nee, godverdomme, nee, raasde Dolf... die zelfs voor zijn doel volstrekt abnormaal en hevig aangedaan reageerde. Liedeke, eiland door zijn lange blonde haren, kuste hem op zijn neus... en vroeg, wat is er dan nog, Dolf? Lof stelde zich een beetje en probeerde weer te kijken... als onze nooit twijfelende, recht in de leer zijnde ideologische raadsman. Hij deed zijn haar uit zijn ogen en decreteerde... het Chinese Oud en Nieuw wordt, zoals jullie misschien wel weten... wisselend gevierd tussen 21 januari en 19 februari. Vanmiddag nog zal ik de Chinese ambassade opbellen... om te vragen wanneer het volgend jaar is. Op die datum zullen we Oud en Nieuw vieren en daarmee uit. Dolf, ben je nou godverdomme niet goed bij je hoofd? Wil je die kinderen rotjes laten afsteken in februari? Dat mag niet eens van de politieverordening, riep ik lachend uit. Zeder wanneer trekken we ons wat aan van de plaatselijke politieverordening? Nou, de Dolf die helemaal weer hersteld leek. Ik heb anders geen zin om opgepakt te worden, Sir Sirius. Moeten we helemaal eens eentje oud en nieuw vieren, huilde ja? die het probleem niet helemaal begreep? Het beste zou zijn wanneer we nooit wat niks zouden vieren, behalve de 1 oktober, zei Dolf. Als je dat vieren noemt. Die receptie op 1 oktober op de Chinese ambassade... vind ik ieder jaar anders knap saai. Ze kijken ons naar weg en we mogen geen hasje roken, Bronde Polly. Goed, de vergadering is gesloten. We doen morgen gewoon alsof er niks aan de hand is, zei Dolf... terwijl je aanstalten maakte, iets anders te gaan doen. Lieleke keek naar haar minnaar, dacht diep na en zei bedachtzaam... Dolf, dit is toch onzin. We vieren morgennacht gewoon oud en nieuw, net zoals iedereen. We vieren niks. Laten we even praten, sprak ze op lieftallige toon. Ze verzocht ons of we allemaal naar beneden wilden gaan... Achter Polly en Sirius liepen de trap af en hoorden hoe Liedeker begon met Dolf te bewerken. Een uur later kwamen ze de keuken binnen. Jongens, zeiden ze: Het is goed. Oud en nieuw mogen we vieren, maar op twee voorwaarden. Eén, er komen uitsluitend rotjes in huis van communistisch Chinese makelei. En twee, er wordt geen rot zoals champagne gedronken. Het was een hele klus om Dolf zover te krijgen, dus beginnen jullie nou niet te zeuren om champagne. We hebben niet eens het geld, voor zei Polly terecht. En wat drinken we dan, vroeg Sirius? Chinese rijstwijn, misschien, suggereerde Lielike." Ja, maar kun je die dan kopen, vroeg ik. Zoek dat zelf maar uit, sloot Lielike een resolute discussie... en verdween haar zolder om haar treurende Dolf te troosten. Dolf, die ideologisch miskent, moest verdragen dat zijn communegenoten... een gewoon, reactionair en gezellig oud en nieuw wilden vieren. Zou oud en nieuw gezellig worden, dat vroeg hij als af in de keuken... Boven hoorden wij Liedeker maar tegen Dolf aanpraten. Dolfje, schattige liefdeskameraad, die anderen zijn nog niet zo ver. Er komt een tijd dat Mao ook hier de baas is. En dan worden er echt geen rotjes aangestoken met oud en nieuw. Dat is een schrale troost, hoorden wij Dolf nog net zeggen. Ja en Vit kwamen de keuken binnenrennen. We mogen rotjes kopen, zeven klappers, gillende keukenmeiden en sterretjes. En ze dansen enthousiast. Ja, jongens, het is toegestaan. Maar roep dat nou niet te luid, probeerde ik het geluk van de twee kleine jongens wat te temperen. Nog diezelfde middag fietste ik met Ja en Fit naar de stad. Fit zat in het stoeltje voor, waar hij eigenlijk al veel te groot voor was... en klaagde over zijn been dat klem zat. En Ja zat achterop en stelde de ene naar de andere vraag. Hoeveel geld hebben we voor rotjes? Mogen we ook gillers en zevenklappers kopen? Hoe laat gaan we ze aansteken? Mogen we er ook eentje zelf vasthouden? We zien wel, Ja, hijgde ik, want er stond een gure, straffe wind in de straat. Hoeveel geld hebben we nu precies? Vroeg Fit een beetje dromerig. Vijftien gulden en dan kun je een heleboel verkopen. Op school heeft de jongen verteld dat zijn vader honderd gulden aan vuurwerk ging kopen, Boudewijn. Dat zou best ja, maar die vader is dan zeker geen Maoïst. Ik wou dat ik dat ook niet was, zei Ja uit de grond van zijn hart. En ik ook niet, schreeuwde fit. Houd je kop jongens, anders fiets ik direct mijn zoon terug naar huis. Dat snauwde ik niet eens echt boos. Helemaal boven op het keukenkastje had ik het vuurwerk neergelegd. De jongetjes konden er met geen mogelijkheid bij hoeveel stoelen ze ook op elkaar zouden stapelen. Al vroeg in de avond van de 31 december stonden Ja en Vit in een soort aanbidding naar het keukenkastje te kijken. Gaan we nou beginnen, zeurde Ja. Moeten we nog lang wachten, jengelde Vit? Jullie staan ernaar te kijken alsof Mao straks in persoon boven het keukenkastje zal verschijnen, lachte ik. De jongetjes begrepen niet. Wat is verschijnen? vroeg Vit. De hele avond trokken Ja en Vit maar aan de Konden mee naar buiten, ik hoor al rotjes. Om 11 uur waren ze dood en doodmoe... en Vit moest ze zelfs wakker maken. We liepen met z'n allen naar beneden de straat op. Liedeker troeg een emmer, water voor de zekerheid... Siers ging buiten apenstoomd tegen de muurlonen... Polly staarde naar de hemel... en Dolf bleef mokkend in de deuropening staan. Doodzonde van al dat geld. We hadden ze in China betere dingen mee kunnen doen, mopperde hij. We begonnen rotjes, gillende keukenmeiden... twee, drie en tien klappers af te steken... en Ja en Fit keek hun ogen uit. Mag ik er eentje zelf aan steken, bleef Ja maar zeuren. Eh, eentje dan, maar is dat goed, Liedeker? vroeg ik. Eentje is goed, maar voorzichtig, hoor. stemde Liedeker erin toe. Pak uit de zak maar een rotje, dat is zo'n klein rood dingetje, ja. Ja zocht in de zak en bekeek het rotje heel voorzichtig. Dolf had een paar passen op de stoep gemaakt. Hij keek niet naar boven, maar speurde zonder enige zin... nors de trottoirband af. Wat betekent 'made in Taiwan? klonk Ja's stemmetje glashelder door de nacht. Het leek even alsof iedereen in de stad afgesproken had... om een paar seconden een vuurwerkstilstand in acht te nemen. Godverdomme, wat hoor ik daar? Tierde Wolf en rukte het rotje uit Ja's hand. Vuile klootzak, we hadden afgesproken... communist Chinees vuurwerk te kopen. Dat heb je expres gedaan. Staan we hier een beetje reactionair, spul de lucht in te knallen... die vuile Taiwanese te steunen. Etter! Dolf dreigde bijna zelf te ontploffen. Ik heb echt om communistisch vuurwerk gevraagd... dus zeker op ongeluk bij de drooggist een Taiwanese rotje tussen geslopen, zei ik naar waarheid. Het is echt een klotenstreek van jouw buidenwijn. de Lideke met Dolf mee. En Dolf verging van razernij... Hij pakte het niet afgestoken vuurwerk en gooide het in de emmer water. Uit, met de pret, constateerde Sirius Droog. Polly was al naar binnen gegaan en Jaan Fit liep er huilend de trap op. Kunnen we die hortjes dan niet gewoon droog op de kachel? vroeg hij met hele grote tranen in zijn ogen. Dan vliegen we met z'n allen de lucht in schat, probeerde ik hem te troosten. Wat gaan we nou doen, mama? vroeg Fit. Laten we maar naar bed gaan, jongens. Het werd in de commune 1972 met een zwijgende Dolf... die driftig in mausrode rode boekje las... Polly en Siris waren naar bed gegaan. En ik rookte sigaretten en donk thee voor de kachel. Lielike keek mij af en toe kwaad aan. Nog zeker een uur lang hoorde ik de jongetjes in hun bed huilen. Soms scholden ze, Mauw is een klootzak, ik wou dat hij dood was. Eén keer die avond, die nacht, keek Dolf me aan. Het was drie uur in de ochtend. En toen beet hij mij toe. Wat ik je het nog meest kwalijk neem, is dat je die kinderen tegen Mauw opzet. Waarom zoek je niet een hospita waar je je fascistische praatjes wel kwijt kunt? de Boudewijn Buug. Hij schreef voor een aflevering van Boeken uit 1985... speciaal dit verhaal over een Maoïstisch oud- en nieuw feest... in een communistische woongroep. Boudewijn Buug, hij is er niet meer. Hij werd geboren in december. Ben ik het jaar ineens kwijt? Ik dacht dat ik het opgeschreven had. Hij werd geboren in december 1943, maar nu zeg ik het uit mijn hoofd. Hij overleed in 2002. Hiermee ronden we dit laatste uur van Woord af. En we zijn tevens dus aan het einde gekomen van VPRO's Woord voor 2012. Want dit was de laatste van het jaar. Heeft u vragen, verzoeken, opmerkingen voor Woord? Of wilt u iets anders met ons delen? Mailt u dan naar woord.vpiro.nl Of stuur een kaartje, en dat kan naar VPRO ter attentie van Woord...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 Woord wordt gemaakt door Marjo Rorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. De techniek was vannacht in handen van René Visser. Presentatie Nora Romanesco. Graag tot volgend jaar en wees in vredesnaam voorzichtig met dat vuurwerk. Maar natuurlijk wel een hele mooie jaarwisseling toegewenst. En zoals wij in Brabant zouden zeggen, zalig nieuwjaar bij deze dus. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Tim Overdiek met het NOS Radio 1 journaal. Ik wens u een fijn weekend toe en tot de volgende keer.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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independent.nl.